18 plus speel bewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot twee uur van om mee te spelen op postcodeloterij.nl. Download nu de gaspedaal.nl-app en vind in no-time jouw perfecte auto. Het is koud buiten, maar de nieuwe Linda Meijden Winterspecial... is het heetste dat je deze winter leest. Oranjebabies Jill Roort en Pien Sanders stappen even uit hun sportwereld... en vertellen in de sneeuw alles over hun liefdesrelatie. Iris Enthoven is openhartig over haar leven als single man, en ook Hiltje Tielemann, Hamza en Klee vertellen eerlijk over hun leven en de liefde. Score Linda Meijden nu online of in de winkel en krijg er een te leuke jaarkalender bij...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 Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. In Rijnsburg was gisteravond opnieuw veel ME op de been. Dat meldt het Leids Dagblad. De avond daarvoor waren tien jongeren opgepakt... voor het gooien van vuurwerk naar de politie. Dat gebeurde bij een snackbar. En die zat gisteravond weer vol met jongeren. En uit voorzorg omsingelde de ME de zaak... en fouilleerde iedereen op vuurwerk. Op Nieuwjaarsdag zijn steeds meer supermarkten open. Tien jaar terug was dat één op de tien, nu bijna de helft. Vooral in de grote steden als Amsterdam, Utrecht en Almere... kun je morgen gewoon naar de supermarkt voor je boodschappen. In het oosten van het land zijn de meeste supermarkten dicht. Mensen met een baan zijn dit jaar gemiddeld 5% meer gaan verdienen. Daarmee zijn de cao lonen harder gestegen dan de inflatie, want die was 3%. Volgens het CBS is het al voor het derde jaar op rij dat de lonen harder stijgen dan de prijzen. Ambtenaren kregen er het minste geld bij, gemiddeld nog geen 4%. En in het hele land waren tientallen ongelukken door gladheid. Het gaat vooral om van de weg geraakte auto's en fietsers en voetgangers die zijn gevallen. Er zijn een paar mensen gewond geraakt. In Vlaardingen reed een politiewagen tegen twee auto's aan. Volgens Rijmond is het daar nu zo glad dat je beter even thuis kunt blijven. En dat brengt ons bij het weer. Code geel dus in het hele land om gladheid. Vanmiddag kans op een bui en 3 tot 7 graden. Vanavond tijdens de jaarwisseling dan wordt het bewolkt en droog bij 0 tot 6 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. United Consumers, ook jouw maand.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 I'm gonna soon. Yeah, yeah. Push-up! In de Party tot Duizend Plek 111. Het is deze woensdagochtend de Ochtendshow van 538. 31 december, 11 minuten over 9. We gaan zo meteen een nieuwe ronde spelen van de 538 Stemmenjacht, de eindejaarseditie. Eén koffer in het spel, één stem daarin verstopt. Kom jij in de uitzending omdat je je hebt aangemeld via 538.nl. Dan mag je een gokje wagen. Heb jij de stem goed geraden... dan is 10.000 euro voor jou. Tot op dit moment is die stem nog niet geraden. En daarom, gisteren bekend geworden bij Bas en Dillon in de middagshow... dat ja, als we dat punt bereiken waar we nu zijn... dan komt er een hint. De 538 Stemmenjacht. Hint. We krijgen een hint van de jury. Jij krijgt een hint van de jury als je naar aan het luisteren bent. Dus even kijken wat er uh, gebeurt in de studio. Ik zie hier, uh, oh, Ik zie hier een... Uh, ik zie hier een, een, een raceauto aankomen rijden. Wat even, ik pak hem heel even erbij, hoor. Het is een, een, race, een 538 raceauto. En daar zit in een, een, een, een, een glas, maar er, er zitten eigenlijk vooral schoolspullen in. Dus er zit een stift in, er zit een pen in, er zit een lineaal, een potlood zit erin. Een raceauto met schoolspullen. Dat is de hint van de jury waarmee we hopelijk dichter bij de stem komen in de 538 stemjacht. De 538 stemjacht. Eindejaarseditie. Jury. Ja, goedemorgen. Heb je goed geluisterd? Ik heb goed geluisterd, zeker. En heeft de hint jou geholpen voordat je zegt wie het is? Uh, vind ik lastig. Ik had gelijk al iemand in mijn hoofd toen ik hem hoorde. Um... Ja, ik weet niet uh, uh, precies of ik die kan rijmen met de hint. Okay. Um, maar we gaan, we, we, we, gaan, we gaan het nu. Uh, we gaan nog één keer naar de opgave luisteren. Zullen we dat doen? Wie weet dat het dan ineens echt helemaal duidelijk wordt voor je. Dat is goed. Voor 10.000 euro. Procent. Jury, wie hoor jij hier procent zeggen met de hint in je achterhoofd? Ja, ik dacht in eerste instantie gelijk aan Jan Slachter. Ja. Uh, ja, de vraag is natuurlijk even in hoeverre dat die kan rijmen met, uh, met de hint. Wie hoor jij hier voor 10.000 euro? Nee. Jan Slachter. Jij denkt, Jan Slachter, we gaan naar de jury. Is het voor 10.000 euro? Jan Slachter, we gaan luisteren. Het antwoord is... Fout. Helaas, ah, niet... jury. Helaas. Het is niet Jan Slachter. Die kunnen we weer afstrepen. Um, als dank voor je dappere deelname... komt er wel een reiskoffer van de postcode loterij kant op. Nou, super. Kun je daar een mooie rijtje mee ik, maken? Ik, zo is het. En ik uh, wens je een fantastisch uiteinde... en een nog mooier 2026, -20, Jullie. Het is van dezelfde. Noei. De 538 Stemmenjacht. Aanmelden via 538.nl. Mocht je nou met die hint zoiets hebben van ik weet wie het is... kom erdoor, 538.nl. Opgeven voor de 538 Stemmenjacht. Voor jouw kans op 10.000 euro. In de party top 1000 nu. Neil Diamond op 110. Where it began.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 Touching warm, reaching out, touching me, touching. Daar 109 in de party. Top 1000 bij Radio 538. 10 minuten voor half 10. Woensdagochtend 31 december. De 538-ochtendshow. Goedemorgen. Nog even zo op de valrepen een goede keuze maken. En je radio op 538 zetten. Wat wil je nog meer? Uh, dit is de 538-ochtendshow. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wat is er dan? Nou, eigenlijk hebben Florentine en Nieuws ja. achter de schermen... een klein beetje ruzie jullie, Ja. Johan. jullie, Jullie ja, zitten we, elkaar op de een of andere manier al de hele ochtend... Ja, vliegen jullie elkaar in de haren? Dus, vertel gewoon... Nee, kijk, het ding is, Hij ik, verbetert mij de hele tijd. Ja, terecht. Ja. En daar houdt, nou nee, houdt een vrouw niet van. Nee, daar houdt een vrouw niet van, nee. En, en Florentin uh, kan de in dat opzicht niet er ongelijk toegeven. Nee, ik denk namelijk dat ja. niemand dat kan. Jawel hoor. Nee, Zij zijn ze, ik ik, ik blijf net twee keer op een punt mits gezegd te hebben... in plaats van dat, ja, dat ik dan te zeggen. Ja, jij gebruikt het woord mits als ja. tenzij. Dus Pietje oh, okay. nou, ja. en Grietje gaan skiën... mits, uh, mits, uh, mits moe zijn... Maar dat, zo gebruik je dat woord nee, Nou ja, Fijn dat je me erop wijst. Want als ik het niet weet, dan weet ik het niet. Nee. Dus ik leer daarvan. Hartstikke fijn. Dank je wel. Ja. Nu, nu aardig doen je. het. Ja, maar het, maakt ja, het maakt geen zak uit. Nee, maar het is echt. Het maar maakt geen ik hoor uit. aan je stem dat je echt zo boos bent. Je bent echt boos. Je bent echt boos. Ja, ja, ja, ja. Ze zegt ja, maar ze bedoelt nee. Nee, nee, nee. nee maar ik, ik, moet, ik, ik ben in dit geval voor team Florentine. Je, oh ja. Ja, nieuws is vandaag een beetje onaardig tegen nee, Ja en dan, en dan zegt Rick, ga dan even je excuses aanbieden. Nee, dat doe ik niet. Het gaat mij om, als je nieuwslezer bent, moet je je bij de feiten houden. Ja. En als je zegt 20 jaar en het is 17,5, ja, dan maak je gewoon een, een, ja, een mis. Iedereen gebruikt 20 jaar, je rond dat getal af. Oké. Okay. gaat weer zeker over 2,5 2,5 jaar is best Jeez. veel, vind ik. Nou, dat is bijna een verkiezingsronde. Dat twee is veel. Ach. Ja. Maar goed, blijkbaar uh, rond jij het zo af. Ja, ja. Dus dan ben jij in plaats van 52, 60. Nee. Nee, 40. Ja. De 538, party top 1000. Radio 538. 108.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 Bump like acne, no doubt I put it down, never slouch As long as my credit can vouch A doll couldn't catch me You can stop with Dre making moves Attracting honeys like a magnet Giving them orgasms with my mellow accent Still moving this flavor With the homies Blackstreet and Teddy The original rough shakers Shorty sure get down, good lord Baby got 'em open all over town Strictly bitch, you don't play around Cover much grounds Got game by the town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 Let me tell you how it goes. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride I like the way you work it. Yeah. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No digging, don't dig it. No I thought to bag it up. I like the way you work it. Oh, yeah. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity, don't dig it. 538, twee minuten voor half tien op deze woensdagochtend 31 december. Goedemorgen, welkom bij de 538-ochtendshow. En Anne-Marie Bruning, de hoofdpunten van het nieuws, zometeen wat zit erin. Ja, drukte bij de kramen, uiteraard. Maar er is er eentje, die heeft het echt heel druk. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. De eindejaarseditie van de 538. Stemmenjacht. Eén koffer, één stem...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 Niks 18 betekent dat je ook thuis tijdens Oud en Nieuw geen alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18.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 Goedemorgen, even oppassen als je de weg op gaat, het is glad. Er uh, zijn uh, wolken, er is ook een buitje, 3 tot 7 graden. De jaarwisseling is brood en droog, 0 tot 6 graden. Situatie op de weg, 58 verkeerd door Flitsmeister, goed nieuws. Het is uh, rustig, uh, je kunt lekker doorrijden, maar wel een beetje uitkijken natuurlijk, dus met die gladheid. Eén controle op snelheid gemeld, wel de A1 naar de, in de richting Amsterdam. We remmen bij hectometerpaal 14.9. Het is uh, vier minuten over half tien. Annemarie Bruning en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Ja, je moet zeker oppassen voor die gladheid. Uh, er zijn meerdere gewonden namelijk al gevallen... door ongelukken door gladheid. Maar het exacte aantal is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat in de regio Rotterdam... vier keer zoveel ambulances zijn opgeroepen als normaal. En veel mensen halen vandaag oliebollen in huis. En opvallend druk was het vanochtend vroeg... bij een kraam in een Arnhems winkelcentrum. Om kwart voor zes vanmorgen stonden er al zo'n 50 mensen... in de rij voor oliebollen. En uh, toen om 6 uur de boel open ging, toen was het zelfs al verdubbeld. Dat meldte om op Gelderland. En steeds meer supermarkten zijn open op nieuwjaarsdag. Bij bijna de helft kun je morgen gewoon boodschappen doen. En dat zijn er ruim vier keer zoveel als tien jaar geleden. Tot zover de hoofdepunten. 538, hier de party never stopt. De 538 Party Top 1000. Met AH zo meteen naar Dimitri Vegas. Like Mike, she knows. Radio 538, 106. Laten. No! Je kerstkilo's eraf. De 538 Party top 1105. Ochtend 31 december, de 5-3-8-ochtendshow. 10 minuten over half tien. Feestend richting het jaar 2026. Met Dagsas, zometeen naar MC Hammer. Can't touch this.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 This. Yo, sound the bell. School is in trouble. can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. They talk about the hammer. They talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating. So fast them a white bar tape to learn what's it gonna take the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. You can't touch this. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Can't touch this.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 Op plek 103 in de party top 1000 bij 538 voor deze woensdagochtendshow. 31 december, de laatste van het jaar. Het is even na kort voor tien. Het is woensdagochtend. En op woensdagochtend hoor je altijd Ari uit de Café de Amstel, de kroegbaas. Met een nieuwe mop. Ari heeft alleen eventjes kerstvakantie. Is die man natuurlijk een en runt harde werker in de horeca. Ah, het is toch lekker om wakker te worden met een lach op je snuit. En daarom graven we deze vroege ochtend op de woensdag in het rijke archief van. De Mop van Ari. Dat je lachen aan je werkdag beginnen kan. De mop van op 5 drie a. Ja, want de dag die wordt gewoon een beetje leuker als je lacht. Maar wat is het nou? zit een gozer, die zitten bij mij naar de bar en ik weet het toevallig. Die dat. Oh. En de mogelde vragen aan hem, Zegt ze, nou wat, wat doe jij voor werk? Nou, zegt hij, ik ben tandarts, nou hartstikke mooi. Dus die gaat, ja, het puntje bepaald, die gaat met hem in huis toe. En ze voor de deur staan, wil die de een zon geven? Hij denkt, wat een lucht, zeg heb ik dat. Hij zegt, mag ik jou wat vragen? Zegt ze, ja. Zegt, heb jij een brug in je mond? Ze zei, ja, hoe weet je dat? Ze zei, nou, volgens mij zit eentje onder te schijten. En ik was zeggen, weet je wat? Ik ga toch met de meiden binnen toe, want ja. dan ben ik helemaal voor niks gegaan. Ja. Dus je gaat de slaapkamer in. En ze gaat de bed liggen. En dan gaat tussen de benen liggen. Ho. En hij wil we gaan beginnen. Hij denkt, oh, ook zo'n rug zeg. Dus zegt ze op, hij <lacht> gaat met zes, stop, stop, stop. En ze: wat is er in de hand? Ze zegt, je moet de scheet, laten Naast zit ik krijg een kwaad een beetje frisse lucht. <lacht>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 het is dooruit de tijd, man. je kunt het ook aan mij kwijt. Een week lang vuurwerk. Je kunt nu nog de 538 party Top 1001. 101. Sia, beautiful people, plek 101, 5 minuten voor 10 in de 538-opputshow voor deze woensdagochtend 31 december. Dennis zo zometeen. Dennis vervolgt samen met je de jacht op de stem... van de eindejaarseditie van de 538-stemmenjacht. Die is nog steeds niet geraden. Eén koffer, één stem verstopt in die koffer. En 10.000 euro als je aanmeldt via 538.nl. Je komt in de uitzending, je waagt een gok en je raadt de stem. Dan is die 10.000 euro dus voor jou. Tot nu toe nog niet geraden dus... En een uurtje geleden, een klein uur geleden... is er een hint gegeven door de jury. Die vind je op de Instagram van Radio 538. Dus check even de Instagram Radio 538... voor de hint van de stemmenjacht. Dennis gaat het proberen met je zometeen. En ook dit op de planning. Zometeen in de 538 Party Top 1000.